Liselot Thomasen met het NOS journaal. Tegen drie mannen is een levenslange celstraf geëist voor de viervoudige moord in Enschede in 2018. Het OM8 bewezen dat ze de vier mannen van dichtbij hebben doodgeschoten in een growshop, waar spullen worden verkocht voor het kweken van wiet. Justitie spreekt van moord met voorbedachte raden. De verdachte wilde tijdens het proces niet zeggen. Maandag komt de eis tegen drie medeverdachten. Leraren en zorgpersoneel krijgen vanaf maandag voorrang bij coronatesten. Eerder werd nog gesproken over eind deze week... maar dat lukt volgens het ministerie van VWS niet... omdat callcenter-medewerkers nog moeten worden opgeleid... en er afspraken moeten komen met laboratoria. Zowel telefonisch als in de teststraat wordt gecontroleerd... of mensen daadwerkelijk recht hebben op voorrang. Personeel in onderwijs en zorg wordt zoveel mogelijk in de ochtend getest. Het is de bedoeling dat ze dan s'avonds de uitslag krijgen. De autoriteit Consumenten en Markt start een onderzoek naar bedrijven die leveren aan woonwinkels. Eerder deze week heeft de toezichthouder om die reden bij een aantal leveranciers invallen gedaan. De ACM vermoedt dat een aantal leveranciers aan woonwinkels oplegt welke prijs zij moeten vragen voor bepaalde producten. En dat mag niet. Ook zouden de leveranciers onderling afspraken maken over de prijzen. De consument moet daardoor meer betalen. Op Lesbos zijn tot nu toe 5.000 migranten uit het afgebrande kamp Moria aangekomen in de nieuwe opvang. Ook vanochtend staan er weer lange rijen om het tentenkamp in te komen. 12.000 mensen werden dakloos door de grote brand in Moria anderhalve week geleden. Sommige migranten zijn bang opgesloten te worden en willen liever naar het vaste land. Het weer, veel zon vandaag, af en toe wat sluierbewolking en het is 19 tot 25 graden. Ook in het weekend veel zon en droog en nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, zandvoort, een zomerhit. -M -M. Dit is de zomer van ZFM, met, met. nu het ritme, het ritme van ZFM. All the kings had their queens on the throne. We were pops and fading, raising toes to We stop. baby Yeah. true to fall Just keep on pushing your shot